You're simply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 kill myself today, that's why I keep on running, before I've arrived, I can see myself coming,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 De, de aanval. Vooralsnog uh, is het spel uh, op dit moment uh, uh, staat stil. onder Meijer op, op, op zijn eigen helft rond de middenlijn richting Dwaaier. Die begint dan aan een run langs de zijlijn op zijn uitgezeten door een Larense verdediger. Probeert die bal voor te krijgen. Oranje is nog steeds aan de bal met een Nick Meijer en een Teun de Nooier. En dan gaat hij weer terug naar Meijer En dan gaat hij terug op de eigen helft van Bloemendaal. Zowat op de, uh, nu over de helft van Laden met uh, Abby Kessing. Weer aan, aan de rechterkant wordt diep gespeeld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 Uh, nou, dan gaan we weer de procedure overnieuw uh, beginnen uh, De, de Nooie is dan nog steeds klaar Daar komt die, die bal dan waarschijnlijk aangeschoven, gestopt En het wordt een sleeppoes. Het, uh, het wordt toch een variant De Nooie stond klaar bij de linkerpaal Maar daar kwam uh, die bal niet En het wordt andermaal een, uh, een strafcorner Waarschijnlijk ook op de voet van een uh, verdediger verladen Nou, Bloemendaal aan de derde corner dan uh, bezig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 fits us and the one that belongs to the beginning of our crush. Isn't so hard to find When you walk out The road of my heart One step and two steps My heart makes the beat One step and two steps So we run away One step and two steps and you follow my lead One step and two steps One step and two steps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 I don't you know which way to go Do it again From the middle to the top to the end Uh, de eerste was het uh, Neil Jammerts Straight Ahead. En daarachter hadden we dan uh, deze van Caro Emerald en Bag it up. Daar begon uh, het succesverhaal van Caro Emerald. Uh, ja, popmuziek in Nederland is uh, toch. Uh,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 of everything we've said teardrops fall and the mountains rise I try to fly away to the higher skies so tell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 Om kan ons beter vertellen van hoe die wedstrijd verloopt uh, dan Frits Rek. Het stond 1-0 Frits. Ja het leek allemaal uh, zo voorspoedig uh, te gaan voor de Oranje hemde, met die 1-0 voorsprong. Al uh, begin uh, van, uh, van de wedstrijd tegen Laren. Maar inmiddels uh, zijn we 4 minuten voor het uh, einde van die eerste helft beland. En het, de stand is 1 tegen 1. Uh, de Koreaan, Seo Jung.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 Ja, maar we houden het maar dat de ruststand uh, bij uh, Bloemendaal-Laren 1 uh, tegen 1 is. Ja. Ja. She knows just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 Een Nederlander die in Duitsland woont is daar opgepakt op verdenking van moord. Hij zou 15 jaar geleden twee huurmoordenaars opdracht hebben gegeven om een kamerbewoner om te brengen. Het slachtoffer huurde bij de Nederlander in Everingshausen een kamer en zou een kilo cocaïne van hem hebben gestolen. De Duitse politie had jaren het vermoeden dat het om een vergeldingsactie ging, maar kreeg de zaak niet rond. In maart werd het onderzoek heropend. In Colombia zijn de stembureaus open voor de presidentsverkiezingen. Zo'n 40 miljoen Colombianen kunnen een opvolger kiezen voor de populaire president Uribe. Uribe heeft er twee ambtstermijnen op zitten en is niet herkiesbaar. De verkiezingen lijken een nek aan nek reis te worden tussen de kandidaat van Uribe... de centrumrechtse ex-minister van Defensie Santos... en oud-burgemeester Mocus van Bogota, van de Groene Partij. Als burgemeester heeft hij veel inwoners van de hoofdstad overtuigd... van het nut van belasting betalen en van de noodzaak zich te verzetten tegen corruptie. De Russische tennister Nadja Petrova heeft op Roland Garros verrassend Venus Williams uitgeschakeld. Petrova is als negentiende geplaatst. In de achtste finales was ze met 6-4, 6-3 te sterk voor de nummer twee van de wereld. De Russin stuit in de kwartfinale op haar landgenote Elena Dementjeva, die in Parijs als vijfde is geplaatst. De grote prijs van Turkije is gewonnen door de autocoureur Lewis Hamilton. De Engelsman van McLaren bleef op het circuit van Istanbul zijn teamgenoot Jenson Button voor. Op ruime afstand werd de Australiër Mark Webber derde. Die lag tot 18 ronden voor het einde samen met zijn teamgenoot Sebastian Vettel op kop. In de strijd om de eerste plaats reden ze elkaar van de weg en kon Hamilton profiteren. Het was de eerste Formule 1 zegen voor Hamilton in dit seizoen. Het weer in het hele land pittige buien met kans op onweer en windstoten. Het is een graad of 15. Morgen begint droog, maar in de middag kan er in het binnenland een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.